Verkeersinformatie van de ANWB. Eén melding. De N36 Almelo Dedemsvaart is dat. Die is tussen Westerhaar en Marienberg in beide richtingen dicht. Komt door een ongeluk het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casaluna. Van Vannacht met Harm Edens. Welkom terug in onze heerlijke vrijstaande radiowoning. In het eerste uur heb ik gesproken met professor Ad van Wijk van de TU Delft... over duurzame energie en hoe traag dat in Nederland gaat... hoe lang we erover doen voor we een beetje duurzaamheid met elkaar hebben bereikt... en ook waar we naartoe gaan. En toen beschreef hij iets van een eigen auto-energiecentrale voor onze deur. Dat gaf me toch wel hoop. En in dit tweede uur wil ik graag met u thuis wat persoonlijke praten, van consument tot consument bijna... over de vraag hoe duurzaam gaat u om met uw energie? Bent u daarmee bezig? Let u daarop? Of juist helemaal niet? Heeft u spaarlampen aan thuis en uh, een auto met een A-label? Maakt u alleen vliegreizen als dat echt niet anders kan? Of uh, vliegt u voor 2 euro naar Mexico? Heeft u zonnepanelen op uw dak? Of heeft u een bijna altijd lege, ronkende vriezer in de kelder? Ik ken veel van die mensen. De twee keer per jaar halen ze er één fles witte wijn uit. Vindt u duurzame energie belangrijk of vindt u het allemaal eigenlijk overdreven... en zal het uw tijd wel duren? Daar ben ik benieuwd naar. Laat het ons weten. Bel ons gratis nummer 0800-1121 of uh, stuur een e-mail. Dat kan ook. casaluna.ncrv.nl En uh, tweeten kan natuurlijk ook. Uh, hashtag Casaluna. En uh, hebben we al een eerste beller? Hallo. Hey met Kees. Dag Kees. Had hem allereerst nog de beste wensen. Mag dat nog of is. Uh, maakt niks uit, Van mij Denk, wel. ik. vind dat wij, jij ook een heel mooi jaar, Kees. Dankjewel. Nou, ik, uh, ik doe thuis, uh, ik heb spaarlampen. Ja. Ik doe overal het licht uit waar ik niet ben. De cv is dit jaar nog niet aangeweest. Vorig jaar ook nog niet. De, de, dus, de hele jaar niet? Nee. Want je woont in een uh, wolwinkel of. Uh, nee, nee, nee. Het is 16, 17 graden normaal in huis. En Wat? als de zon een beetje opdraait, gaat het omhoog. Ja, maar woon je in een flatgebouw of zo? Nee, nee, gewoon een normale eensgezinswoning. maar dat heb je prima geïsoleerd dan. Uh, volgens mij hebben ze dat goed gedaan, ja. Ja, want bij mij thuis ja. wordt het redelijk koud, hoor. Dan nee, het... nee, nee, nee. Als het, als het koud wordt, doe je extra sokken aan of een extra trui aan en niks naam Dat doe ik ook wel eens, dat klopt, ja. Ja, ik bedoel, uh, zonder om de dingen aan te zetten als het niet nodig is. Ja, en je krijgt dan niet langzamerhand een heel vochtig huis? Uh, nee. Dat is ook goed, want als je in een ouder huis wordt, moet je af en toe toch wel een beetje stoken, hoor, want dan... Uh... Zolang het niet hoeft, hoeft het niet. Dat is waar. Waar komt die betrokkenheid bij jou vandaan? Ja, weet ik niet. Ik, ik vind dat we met z'n allen een beetje, een beetje op moeten passen. Ik bedoel, ik rij motor, dat zal best vervuilen. Mm -hmm. Maar ik vind het gewoon leuk, dus uh, dat blijf ik gewoon doen. Ja. En wat, waar ik me ongelooflijk aan irriteer, is uh, al die openbare gebouwen, gemeentehuizen, provinciehuis, waar s'avonds in kantoren licht brandt terwijl daar niemand zit. Ja. Ik vind dat ze zijn ambtenaar gewoon op zijn salaris moeten korten. Als je licht laat branden, als je weggaat, ben je gewoon aan de beurtpunt. Maar ja, ik zei het net al even bij de afsluiting van het laatste uur. Hier in het AKN-gebouw, bijvoorbeeld, s'avonds zitten we dan deze uitzending voor te bereiden vanaf een uur of zeven. En dan zitten we, ik met, met één redacteur, zitten we op een afdeling. En dan is de hele afdeling verlicht, want er zitten geen lichtknopjes. Dus... Nee, maar dat is toch raar? Ja, pas als wij weggaan, dan zeggen we tegen de bewaking van nou, deze vleugel kan uit. En dan zetten ze hem uit. Ja, bedoel, maar bedoel in zo'n gemeentehuis, daar lopen beveiliging rond. Ja. Wat is er nou van moeite om een deur open, om even op die knop te drukken? Maar moet er moet wel een en... knopje zijn, hè? Bij die oude gebouwen heb je dat met bed. Ja, maar wij betalen het in principe met z'n allen. Iedereen die in een gemeente woont betaalt mee in al die domme energie. Ja, het is zonde Ik, van, de, van de... Ik woon hier in Lelystad. Als je nu naar het uh, provinciehuis gaat... Er staan twaalf spots staan erop gericht. Dat wil je niet weten, wat voor licht dat genereert. Ik mm -hmm. denk, waanzin. Ik bedoel, iedereen loopt te zeuren dat ik spaarlampen moet hebben. Ministers lopen te zeuren dat ik energiezuiniger moet leven. Ja. Ik weet zeker als je nou naar Den Haag gaat dat er licht brandt. <laughs> dat zou een goede test zijn, hè? Dat we ja, nu even luisteraars opget... oproepen. Kijk even bij een aantal overheidsgebouwen. Bijvoorbeeld Utrecht bij Rijkswaterstaat en uh, inderdaad bij, bij de Tweede Kamer. Als er niemand meer is of er toch nog licht brandt. Dat is wel ja, als je in december in Utrecht rijdt... dan heb je zo'n heel mooi... als je de A27 opdraait, zie je zo'n heel mooi gebouw staan... Dat is ook een overhuidsgebouw. Daar hebben ze een soort kerstboomfiguur uh, gemaakt in de, in, in, in de ramen. Ja. Dat brandt dan, want het is kerst. Ja. Ik denk dat is waanzin. We hebben een energiebedrijf. Dat loopt prijs uit voor mensen die de mooist verlichte voortuin hebben. Ja. Er hoort een ambtenaar te fietsen zijn en uh, voor elk lampje betaal je gewoon een euro boete. Het is de waanzin. Ja, dat... Zelde, van diezelfde energiemaatschappij krijg ik brieven in de bus mm -hmm. dat ik spaarlampen moet nemen. En dat ik voor, voor een uh, redelijk bedrag bij hun een setje spaarlampen kan bestellen. Ja, maar nu gaan we het even analyseren, Kees. Want je de eerste van... Ja, maar ik moet zuinig doen met mijn energie. Aan en ja. de andere kant lopen ze te propageren van wanneer mevrouw trap je voortuin vol met zoveel mogelijk licht. Ja, de dat is de Frans Bauer actie van een paar jaar geleden. Ja, ja maar dat... het, is, het is toch kolder? Cool, ja. Maar ja, je, je rijdt wel motor, zeg je, want dat is leuk, dus dat mag je doen. En andere mensen vinden kerstlampjes leuk en dat vind je dan niet goed. Nee, maar ik bedoel, als we met z'n allen aan de spaarland moeten... Mm -hmm. ...dan moet je niet gaan propageren dat je je, je voortuin moet verlichten... ...zodat je buiten gewoon een boek kan lezen. Maar met ledlampjes kan. mag het toch wel, of niet? Ja, eh, ik bedoel, als iemand het mooi vindt, prima. Maar ik vind het waanzin dat we dit soort, dat een energiebedrijf dat gaat lopen... Ja, lopen dat boorken. laatste is wel een beetje gek, daar ben ik met een je eens. Ja, dat is te graag. Het zou hetzelfde zijn dat die minister zegt van uh, steek al je lampen en ga lekker met vakantie. Ja, of je moet stoppen met roken, maar met de kerst uh, verplicht krijg je allemaal in je kerstpakket drie sloffen Marlboro. Zo... So, uh... Ja. Ja, drie kisten sigaren, mag dat ook? Ja, die, die rook je natuurlijk weer op de motor. Ik krijg al een beetje een beeld van je. Ja. Nou, nee, raar? Nee, nee, nee ik, zie, ik rook inderdaad op de motor. Ja, maar zie dat je. Ja. Verhaal. Dat is nee, een... maar ik bedoel... Ja. Ik, ik, ik, vind, ik, ja, maar ik gebruik mijn motor gewoon als... als, als om uh, van A naar B te bewegen. Mm -hmm. Ik vind het gewoon leuk. En ja, hij zal hem best vervuilen, Maar ja, eh, wat ik nog niet van je gehoord heb, Kees, hè? Je zei van, uh, ik, ik ben aan de spaarlamp, want dat, dat, dat uh, is goedkoper en beter. En het zonde dat er al die energie verspeeld wordt, want dat kost allemaal geld. Maar doe je het ook voor het milieu? Uh, ja, is wel, ja. Mm -hmm. bedoel, wat maak je zorgen... je zorgen ook over waar het heen gaat met de planeet? Of nou denk ja, je voor... zorgen, zorgen. Ik bedoel, uh, ik kan, het is heel makkelijk gezegd, want het zal mijn tijd wel duren. Maar toen we echt zorgen maken, ja, weet ik niet. Hmm. Bedoel, uh, Hoe oud ben je, mag ik dat vragen? 54 al. Ja, maar dat is nog, ja, je kan wel, je kan wel 90 <laughs> worden. Hè, dus dan, uh... Ja, je kan, je kan zo maar 100 worden, ja. je weet het maar nooit. Het gebeurt natuurlijk. Nee, als we met z'n allen gewoon blijven doen wat we 20 jaar geleden deden, of 30 jaar geleden. Ik, ik ben opgegroeid met een kolenhaard thuis. Ja. Bedoel, we weten allemaal dat kolen ongelooflijk vervuilen. Ik, ik bedoel, ook zelfs nog kunnen aangaan, ja. Nee, maar dan moeten ja. we dus met z'n allen ook een klein beetje oppassen. En Ik wil niet zeggen dat je Roomser moet worden dan de paus. Die verknapt ook een hoop licht trouwens hoor, in, die, in die kathedrale. Dat staat ook al wat te rond. Ja, ja. is... Zullen we het concluderen dat jij uh, bereid bent om te vernieuwen... als de samenleving dat van je vraagt? Eh, ja, maar wat, wat ik me afvraag... Ik, mm -hmm. In Duitsland is er een project... daar uh, uh, huren ze daken van uh, grote uh, rijen woningen, van bedrijven. Ja. Pompen ze vol allemaal met zonneschermen. Mm -hmm. Wat dat betreft zijn die Duitsers uh, best wel goed bezig. Ja. Dat kan hier toch ook... Ik had het in het eerste, eerste uur genoemd, hè. Moet je even kijken op de website dothebrightthing.nl. Dat is echt kijk, heel leuk. ik heb je verhaal van, maar bedoel, we hebben hier zoveel overheidsgebouwen ja. staan. Waarom niet gewoon de overheid gewoon het voorbeeld geven... zodra er een, een gebouw is waar de overheid uh, eigenaar van is... Hup, panelen erop. zonnepanelen ja. erbovenop, klaar. Geen nou, nou, ik, denk dat je, ik denk dat dat snel gaat gebeuren, Kees. Dus, ik bedoel, als ik hier in Lelystad om me heen kijk, rij een stukje de polder erin... dan is het stapelgek van al die windmolens... Ja. En dan zijn er nog mensen die gaan er dan bezwaarprocedures tegen doen ook. Want zo'n ding dat staat 300 meter uh, van hun huis af en mm -hmm. dat vinden ze geen mooi gezicht. Ik nee. denk van, uh, als we met z'n allen een beetje door willen leven en een beetje schoon willen leven, dan hebben we gewoon meer van die windmolens nodig. We hebben gelukkig gehoord van meneer Van Wijk dat dat op zee beter is. Hè? Kees, ik ga je bedanken voor je verhaal. Hartstikke ja, mooi. Ook. En uh, ja, nou, uh, uh, blijf lekker motorrijden, ook zeggen. En uh, misschien kan dat binnenkort op ethanol, dus dan zijn we daar ook weer uit. Nou, mijn motor gaat niet meer op ethanol, die al te oud voor ethanol. Dat weet je niet, gewoon met een uh, klein extra tankje erop. Nee, nee, ze gaan nu een nieuwe benzine al uitvinden met, uh, met van die rommel erin. En ik heb al begrepen dat dat slecht is voor mijn motortje, dus dat gaan we gewoon niet doen. Ah, okay. Nou, je komt eruit. Dankjewel, Kees. Hé, hey, fijne uit. Goede ja, ik vind het toch leuk met Kees. Dat, inderdaad, als, als u thuis nou uh, in de buurt van een groot overheidsgebouw woont... en het is nu toch echt al tien over één geweest... en u ziet dat er overal nog licht brandt, ik zou zeggen... twitter het even naar ons, hashtag Casaluna... dan weten wij wat de overheid allemaal staat te verknappen... op dit moment, op zijn goed Achterhoeks. We gaan even naar uh, uh, Anton van den Berg. Goedenacht. Ja, Harm? Anton, ja, hoi. Ja, wat leuk jij ik jou nou... Sirk? Via de telefoon tegenkom. <laughs> en dat, op een andere manier zo niet gelukt, toch? Of wel? <laughs> nee. Maar uh, over energie gesproken, ja, ik, uh, het sprak me erg aan. Dus ik denk, ik ga even reageren. Leuk. Ben je er nog? Ja, uh, nou wat je dus zei, dat zijn alle dingen die ik dus ook doe. Ja. Met, uh, met licht en alles. En als ik ga douchen, doe ik alle lichten uit en zo. En ik ga bijna nooit op vakantie. Wacht even, je doet met het, met het tijdens het douchen het licht uit. Ja, in uh, een sta in je huiddoek, als je niet als licht je niet eruit kijkt sta licht je ineens. Er staat wel het licht aan natuurlijk Ja, maar dan sta je ineens met de conditioner van je vrouw, sta je je te wassen of zo? Dan nou, ik heb geen vrouw, ik ben uh, vrij gezellig. Dus oh oké, okay, is... dus jij weet precies welk flesje <laughs> waar staat? Heb je mazzel? Ja, ja, er is dus niemand geen niemand in huis, ook geen kinderen. Hmm, maar wel gezellig toch nog? Heel gezellig, ja. Gelukkig. Ja, als ga ik me daar weer zorgen over maak, zie ik zo'n eenzame man in het donker staan douchen Ik denk, ja. oh jee, dat is niet goed. Ja. Nee, het is wel zo dat ik uh, bespaar op een hele hoop dingen, behalve op die prachtige lampen die we vroeger hadden. Uh, daar heb ik dus gehamsterd. Dat is eigenlijk het enige wat ik uh, fout doe. De oude Kroonlucht is, is en zo, mooie bedoel je. Ik want uh, die moderne vliegtuigen verschrikkelijk, die LED-lampen en zo. Ja, het verhaal ja, van dit lampen. jaar was zo grappig. Ik kreeg een gratis led kerstboom en er was zo fel licht dat de producent zei... ja, het is misschien niet zo gezellig, maar dan moet je de zonnebrillen bij uitdelen. Dat ja. vond ik wel ja. grappig. Dus het is allemaal nog in, enorm in ontwikkeling, hè? Want, uh, ja. ja. Maar waar, waar ben je bezorgd voor het milieu dat je dat doet? Want je gaat niet vaak op vakantie, zei je ook. Ja, nee, dat, wat ik dat doe, het is al uh, mijn hele leven. Het is gewoon, in mijn geval, gewoon uh, bezuinigen. Oh? Zit je kap ja. en kas? Nou, dat niet, maar ik denk wel aan de toekomst dat ik nou weer voorhoor vanavond uh, wat de CDA van plan is voor de toekomst. Namelijk? Dat als je ziek wordt, dat je het uit je eigen portemonnee moet uh, betalen. Ik weet niet of je het gehoord hebt. Nee, want ik was dit aan het voorbereiden, maar daar geloof ik niks van. Nou, dat hoorde ik dus bij Nieuwsuur en dan denk ik, ja, waar gaan we naartoe? <tus> dus, uh... Ja, maar toch niet dat je hele, al, al je eigen ziektekosten moet betalen? Uh, nou, dat werd dus wel gezegd. Nee, maar dan moet uh, je dat... niks van aantrekken. Dat is natuurlijk flauwekul. Dat zijn Amerikaanse toestanden. Dan zou het net zijn alsof je niet verzekerd was, maar dat is natuurlijk niet zo kan niet waar zijn. Maar ja, toch ben ik uh, wat dat betreft mijn hele leven eigenlijk al voorbereid... tot uh, hele slechte tijden gaan komen. <laughs> dus uh, wat dat betreft ja, dan moet ben jij nu ik zo... altijd zuinig geweest. Dan moet jij nu zo goed bij kassen zitten dat je werkelijk alles zelf kan betalen. Nou ja, ik kom met vervoegd pensioen. Maar wil je dat ook? <laughs> Daardoor, omdat ik dus een spaarzendje heb opgebouwd... En ja, ik, uh, wat, doe huh? wat doe je voor werk? Wat doe je voor werk? Thuiszorg. Ja, dat is natuurlijk wel zwaar. Het is zwaar en uh, het is uh, erg veranderd de laatste uh, 15 jaar door de marktwerking. Meer werkdruk en opschieten en. Uh... Echt heel erg, ja, heel erg opportunistisch. Dus uh, nee, ik heb het nou wel gezien. Maar dan zou je ook kunnen zeggen: Nou, ik heb, ik heb een financiële buffer en dan kan ik nu rustig uitkijken naar mijn tweede carrière. Nou, dat ga ik misschien noemen, maar je is een halfjaartje uitrusten. Maar dat mag dan ook, want je mag best een keer nu op vakantie, vind ik. Ja. Ja. Ik wil even van je weten, Anton, wat, wat doe jij wat nou echt niet goed is voor het milieu? Ehm, um, nou eigenlijk. Niet, maar, ja, rijden natuurlijk hè. Maar ja, ik krijg wel een... Maar... een zuinige auto. Nee, en dan mm -hmm. die, die lampen, die foute lampen van vroeger. Maar voor de rest uh, doe ik het allemaal zoals het eigenlijk hoort. Zoals okay, ja, we graag willen. En waar draai je die lampen in dan? Heb je kroonluchters van, van uh, mooie dingen waar mooie lampen in moeten, of gewoon puur voor de kleur? voor de kleur, maar omdat ik ook uh, hele mooie Art Deco-lampen heb. Ja, bedoel ik. Dat, ja, dat is zo mooi. Ik heb mooie kroonluchten, dus er zijn ook geen ledlampen voor. Maar die doe ik dan af en toe aan, niet altijd. Ja, ja. Dus, ja. ja leuk. Man. Ja, mooi. Nou, ik, ik vind het fijn dat je even gebeld hebt. En uh, ik denk nog stiekem dat als jij niet meer in de thuiszorg zit... dat je toch nog gaat missen. Er zijn natuurlijk wel heel veel mensen afhankelijk van je. En dat is toch wel weer een goed gevoel natuurlijk. Ja, nou, je kan altijd nog als ZZP'er in de toekomst. Maar ja. Of ik dacht ook stiekem later, als ik nou per ongeluk oud word en dan nog wat heb gespaard ook, in mijn geval bijna onmogelijk, maar je weet maar nooit, dan, uh, nou, dan huur ik gewoon een beetje een leuke verpleger in. Ja, ja. ja dat kan je altijd doen, ja. Ja, dus uh, ik weet niet hoe oud jij bent, maar als je tegen die tijd dan nog uh, iets beter bent dan ik, nou dan huur ik jou. Nou, ik ben al bijna 60, dus wat het heeft, uh... zelfs, dus, nee, dat betreft... Je hebt een verrassend jonge stem. Nee, dat moet ik jou verplegen, ja. <laughs> ik. Ja. Uh, ik dank je wel voor het bellen, Anton. Ja, harm succes. En een mij. goede ja. nacht, ja. Ja, hetzelfde. En uh, doe nou één keer bij het, bij het douchen het licht aan, moet je zien. Dat is een totaal ja. andere ervaring. <laughs> Oké, okay. Dag. Doen. Ja, bedankt. we hebben het over... Uh, duurzame energie en hoe goed gaat u daar thuis mee om? Let u erop op duurzame energie of helemaal niet? En uh, ik wil dat graag weten. Mooie dingen, misschien heeft u ook nog tips... Hè, voor hoe u thuis energie bespaart, je weet het niet. Misschien weet u het van een heel lang geleden nog... die man in showroom die in een kasteel woonde waar het altijd koud was... die had een jas gemaakt van een elektrische deken met een verlengsnoer. Dat was een fantastische manier om energie te besparen. 0800 1121 of een e-mailtje naar casaluna@ncv.nl ik uh, ga naar Jasper. Ja. Jasper, goeienacht. Harm, weet je, ik, ik heb weer tranen in mijn ogen. Ik ben, het, ik, ik ben die gast met die windmolen op zijn fiets. Aha, ja, ik weet het. En wat, waar, ja, waarom ja. heb je nu weer tranen? Wat? ja, <lacht> Ik, ik het eindigde in een, in een kroonluchter. Ja. Het, niet? ja. het ging over de besparing. Nou ja, bijvoorbeeld. Of, of hoe bewust je omgaat met energie. Nou ja, gewoon alles uit doen. dat is één. Maar je kan het dus. Jouw vorige gast was heel interessant. Je, je echte studiogast, laten we mm -hmm. zeggen. Die... Meneer Van Wijk? Ja, precies. Over dat je gewoon je eigen energie kan opwekken. Ja, mooi is dat, hè? Ja, maar bedoel. Stel, ik, ik, ik, ik ga weer opnieuw beginnen, mm -hmm. uh, Stel je voor, je gaat met de fiets tegen de wind in. Ja. Dan krijg je wind tegen. Dat is energie. Mm -hmm. Die energie kan je opvangen in een, gewoon in een accu. Ja. Maar als je gewoon. Dus ik, ik, ik heb een miljoenencontract bijna afgesloten. Met mijn octrooi. Want ik heb, ik heb gehoord. Het, andere octrozen op schone energie, allemaal bij de oliemafia uh, is beland. Ja, die worden allemaal weggevist, de meeste wel, mm -hmm. klopt. Ja, die liggen in kluizen. En dat alle goede medicijnen dingen worden ook door de grote farmaceuten weggevist. Juist. En alle gifnarigheid, die worden door de wetenschappers weggekocht... zodat we daar ook mm -hmm. geen last van hebben. Dus dat gaat waarom, een helpgoed, ja. En waarom is Nederland zo, zo laks met, met zonne-energie? Wat denk je, dacht je van Shell? Denk je dat het aan de Shell ligt, ja? Ik, ik, ik noem maar een voorbeeld, hoor. Ja, het zou zomaar volgens, kunnen, Volgens mij zijn wij de eigenaar van Shell, ja. Nederland. Ja, de helft, hè. Ja, nou is heel wat, hoor. Dutch Petroleum, en dat zeg je niet voor niks in het Engels, want de Engelsen hebben ook nog een deeltje, geloof ik. Nee, maar ze lossen ook wat af in de regering elke, elke dag. Oh, ja, dat komt een een, dit... een... een kleine happy meal, zeg maar. ja. Maar ja, langzamerhand, net zo goed als de oorlogsindustrie in Amerika... zou je de vervuilende olieindustrie langzaam kunnen ombouwen naar iets heel duurzaams. Het mag ook allemaal van de Shell zijn, wat mij betreft, als het maar niet zo vervuilend is. Ja, maar ik weet niet of je een beetje, een beetje, een beetje de verkiezingen in de gaten hebt gehouden. Maar dan komen dus... Uh... In mensen aan. Nou ja, maar we, we, we hebben het over schone energie. Ik zat op jouw fiets met de windmolen en toen. Ja, de, de windmolen. Kijk, dat kan je aandrijven door gewoon een. Lekker met een kettinkje gewoon. aan een dynamo of wat dan ook. Net zoals een spotje toen ooit was gemaakt. met een. dynamo tegen de aarde. Ja. Weet je? Ja. Nou, en, kijk, alles wat beweegt op deze aarde. dat kan je. Omzet in energie. Maar tegen de wind in fietsen en daardoor energie mee opwekken... dat heeft ja. iets als Don Quixote die zich aan zijn eigen haar uit het moeras trekt. Hè? Dat begrijp ja, je. Ja, ja, ja. Ik bedoel, je komt thuis met een volle accu. Als je heen en weer naar de, naar de, naar de supermarkt... Ja, nee, hè? Ik bedoelde eigenlijk... Het ziet er op een plaatje heel mooi uit, maar het is gods onmogelijk. Dus... Um... Hoe, hoe nee. gaat het precies in zijn werk? Dat nee, tegen de wind in fietsen. Het aan Wubo als die met zijn vliegers. Uh, de, een aggregaat op, uh, of een accu. Uh, vult. als die vlieger opstijgt en weer terug naar binnen wordt gehaald. Ja, dat, dat werkt heel goed, heeft hij bewezen. Maar... Ja, maar het, maar het is ook gewoon zo. Windkracht geeft energie. Windmolens hebben we toch? Dat klopt, maar tegen de wind in fietsen. kost waarschijnlijk ja. meer energie om er tegen in te fietsen. dan nee, dat je op die accu opvangt. Nee, daar hadden we het dus laatst over, maar dat is dus niet waar. Ja, dus helpt in dit geval dus niet. Want ik ben het niet met je eens nog. Omdat nee, ik het niet maar begrijp. Er was er op de afsluitdijk was er eens een keer een, een proef. Ja. Volgens mij van TU Delft. Kan. Om met een auto met een windmolen vooruit te gaan. Die auto ging 35 km per uur tegen de wind in mm -hmm. zonder motor. Ik bedoel, je zonder Gaan we motor. Ik wil niet vertellen dat jij, dat jij weer. weer maar, je hebt toch geen Shell-aandelen, mag ik nee, ook? Nee, ik beleg altijd volledig duurzaam. Maar uh, fiets jij wel eens? Ik fiets ontzettend veel. Nou, en als je tegen de wind in gaat, wat ja. denk je dan? Dan denk ik, mijn hemel, die staat. Ik heb hem nooit eens een keer mee, denk ik dan altijd. Wat ook nou, zo is. Terug, overigens. Wel, terug wel. Ja, maar dan is hij net weer gedraaid. Dat, oh, dat heb jij ook vaak? Altijd. Is dat, hè? Ja, kom eens nou ja, met mij, mij mee fietsen. Zeggen. Ja, goed, radio, het <laughs> voelt. Oh. Maar goed, we gaan even to the point. Je denkt niet dat tegen de wind in fietsen... dat je dan gewoon eigenlijk beter thuis bij een accu kunt nee. gaan fietsen... dat het dan efficiënter is? Nee, maar ik, ik, ik ben voor one-liners. Dus alles wat beweegt, geeft energie. Zullen we het daar dan bij afsluiten ook? Of ga je, heb je nog een goede tip voor me... hoe we thuis energie kunnen besparen? Nou, gewoon alles. Ja, spaarlampen en... Uh... Alles uit doen en uh, gewoon lekker zo lang mogelijk slapen. Maar je hebt niet een, een hele hippe tip van jezelf? Ik vind slapen wel een goed hoor. Een, een, een uh, hippe tip. Ja? Een hippe tip is um, koken met een deksel erop. Ja, ja, ja, weet je maar... Ja, weet je wel. Het is wel goed toekomen. We, we leven in 2012, arm. Ik doe het ook. Weet je wat ik, wat ik las en waar we niet, niet aan toegekomen zijn... Bij de, in de research van meneer we professor Dokter? We hebben het of doctor... fucking... of we, of, of, <coughs> of we het op hebben het. Weet je waar je ook op moet besparen? Ja, op vloeken. Op rare woorden, ja. Maar nee, meneer Van Wijk die had ook nog zo'n goede tip. Die zei van, dat hebben we net niet besproken... maar dat zag ik in zijn, in zijn proefschrift... dat we 98% van onze energie bijna weggooien. Bijvoorbeeld als je een ei kookt, dan is dat ei gekookt. Dat eten we op. En al die energie die in dat water is gaan zitten... gooien we weg. Nou, daar kun je hele nieuwe systemen op loslaten. Dat we dat weer in de grond gieten en bewaren voor ja, maar de winter. Of, weet noem je maar hoeveel op. moeite het kost om een fatsoenlijke drol in je toilet te leggen en door te trekken? Ja, ik, ik, ik denk in jouw geval en extreem veel moeite. Over, maar, ja. maar doe jij het, het licht aan in het toilet, s'nachts? Uh... Nee, s'nachts niet, want dan word ik zo wakker dat ik dan denk... Maar meestal hoef ik s'nachts niet. Dus... Ja, wat was het net over douchen zonder uh, ja. licht. Het wordt een heel persoonlijk programma, maar daar had ik ook om gevraagd. Dus, uh... Ja, maar overdag is, valt het best mee, toch? Douche overdag. Terwijl zei een raampje heeft natuurlijk. Ik heb een mooi raampje, dus... Uh... Ja, nee, ik zie, ik zie het helemaal voor me hey, Jasper, hey, gelukkig nieuwjaar nog. Gelukkig en... nieuwjaar en uh, ik spreek je ongetwijfeld weer in een volgende ja. uitzending. Hartstikke leuk, man. Dankjewel, dag. Zie je, bye. I spend my time watching.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 Ben Howard, keep your head up, van het album Every Kingdom van vorig jaar. en Ja, echt een, een artiest met een hoop mooie energie. Even een uh, mail van, uh, uh, van, wat een mooie naam, van Ibele Dilemma. Nou, dat is vast een pseudoniem want niemand heet er van achter Dilemma, denk ik. Maar goed, daar gaat het niet om. Hij of zij schrijft de besparingen die ik nastreef bestaan uit... Een elektrische rolstoel laden bij voorkeur s'nachts. Want dat zal het wel uh, nachtstroom zijn, nachttarief. Ook het draaien van de wasmachine en de vaatwasser. In verband met lichamelijke beperking heb ik een wasmachine en een vaatwasser. Doe ook s'nachts dus. Ook de overige hulpmiddelen s'nachts laden en selectief zijn met stoken overbodige verlichting uitdoen. En ledverlichting gebruiken. Ik verbruik het liefst zo min mogelijk energie. Goed, hè? Ja, dat vind ik mooi. Dankjewel voor je, voor je mail. En dan hebben we er nog een van Nathalie. En die zegt: beste Harmedes, nou dat gaat over mij. Energiebesparing. Het Koningshuis is extreem groot. Met extreem grote stookkosten en elektriciteitskosten. Waarom bij het Koningshuis geen windmolens en zonne-energie op dat gigantisch grote gebouw? Dan denk ik dat het gaat over het paleis. Huis ten Bos van koningin Beatrix. Of het werkpaleis. Aan het Lange voor, of hoe heet het Of aan het Noordeinde. Of aan, aan, aan het ding in Wassenaar. Van, of van Pieter en Margriet. Ze hebben een hoop keuze. En dan schrijft ze. Dat zou het voorbeeld zijn voor onze burgers om energie te besparen. Lieve groetjes Nathalie. Ja. Ik weet niet hoeveel ze verstoken Nathalie. En ze, de paleizen zijn natuurlijk ook moeilijk warm te houden. Maar dat is ook cultureel erfgoed. Maar als ik de essentie eruit haal, dan zeg je... misschien zou het Koningshuis af en toe eens moeten laten zien... hoe zij duurzaam omgaan met energie. Dat zou ik wel heel mooi vinden. Hè? Als je een, in een moskee je aanpast met een mooie doek... dan kan je bijvoorbeeld ook eens een keer laten zien... dat je iets heel duurzaams doet. Ik vind het een goed idee. Mooi, dankjewel. We gaan naar Ron. Harm, goedenacht. Goedenacht. Ik citeer. Mag ik even citeren? Ik vind het een fijn plan. Ja, wie duurzaam leeft... Draagt bij aan een leefbare wereld met meer natuur, voldoende grondstoffen, schone lucht, schoon water en minder verspilling. Maar, en ik citeer nou niet meer, het zijn mijn eigen woorden. Maar wie citeerde je, Moet je even zeggen. Uh, ik citeer vanaf het internet, uh, vanuit Duurzaamheid. Uh, de, de, de duurzaamheidstoespraak van onze koningin? Nee, niet van de koningin, maar oh. gewoon ergens vandaan geplukt. Wat is nou eigen Duurzaamheid? Ja, ja, ja. Maar nu mijn eigen woorden. Mm -hmm. En dat levert dan ook nog eens keer direct een hele forse besparing op. Ja, dat is wel... Ik hoor het nu een paar keer, maar het is wel grappig... Hè, dat als je iets ja. goeds doet voor je, voor je omgeving en voor de hele wereld... levert het ook gewoon geld op. Kijk, en, en, kijk en, daar, en daar gaat het mij nou een beetje om. Want iedereen die, die wil duurzaam leven... die wil eigenlijk er alles aan doen op zijn afgaan manier... maar eigenlijk, kijk, iedereen is zijn eigen portemonnee. Maar zo is het, toch? Ja. En wat bespaar jij zo per jaar, weet je dat? Geen idee. Uh, eigenlijk heb ik er nog zo op gelet. Uh, uh, maar goed, ik hou er nu wat meer rekening mee. Bijvoorbeeld in het uh, weekend wassen. Uh, bijvoorbeeld, uh, dus niet door de week overdag mm -hmm. uh, s avonds S'avonds uh, wat meer kaarsjes aan. Maar dat is ook meer voor de gezelligheid. Ja, geeft een enorme CO2-uitstoot in kaars Ja, het bedoel ik. En dan... dan, dan, dan en dan denk ik bij mezelf: ja, jongens, aan de ene kant probeer ik wat aan te doen. En aan de andere kant probeer ik er eigenlijk niets van te doen. Want ik luister ook s'nachts van naar jullie. Dat doe ik via mijn tv. Die staat er op stand bijna twee uur. Dus als ik een, het eerste uur in slaap val, dan staat ik het ding ook nog twee uur aan. Mm -hmm. Dus ik bedoel, het is, het is. Weet je wel, iedereen doet het gewoon een beetje op zijn eigen manier. Als het maar, maar niet te veel kost. Ja, ja. Maar het is ook niet makkelijk want... om het goed te doen. Alleen je bent er in ieder geval over aan het nadenken nu. Dat ja. vond ik zo mooi aan Ad van Wijk het vorige uur. Dat hij zei, ja, uiteindelijk of het nou 20 of 50 of 100 jaar duurt... dat we naar een duurzame energievoorziening gaan, dat mogen duidelijk zijn. En hoe meer we erover praten en hoe meer kleine dingen we gaan doen... op een gegeven moment dan komt dat tipping point, zoals hij het zo mooi noemde... en dan klappen we zo een nieuw systeem in. Nou, en dit helpt natuurlijk allemaal dat we het er nu over hebben... en dat er, dat er, ja, dat er, dat er dingen veranderen. Daar helpt de crisis ook mooi bij, want iedereen wil wel besparen. Dus nou, het scheelt toch. Dat vind ik heel mooi van, van meneer Voorbij, dat hij inderdaad geze uh, ja, uh, heeft gezegd. En ik ben het ook helemaal met hem eens. En, en oké, okay, als het uh, bij iedereen, uh, laten we zeggen, dat besparen zijn eigen portemonnee, zijn we toch met ons allen er toch mee bezig. Ja. En dus is het toch ook goed voor, voor natuur, grondstoffen enzovoort, schoner milieu enzovoort enzovoort. Dus ik sta er wel achter, maar uh, we moeten nou niet met z'n allen denken uh, dat als we met z'n allen gaan bellen naar jou, van wij zijn allemaal, uh, laten we zeggen. Bewust met uh, het duurzaam uh, gedoe bezig zijn. Nee, mm -hmm. we zijn met z'n allen bezig voor ons eigen portemonnee. En als dat op langere termijn wat, wat voordeel levert aan het milieu, prima, dan is dat mooi meegenomen. Maar... maar dat is de eerste ronde egoïsme. Dat vind ik helemaal niet echt. Dat is goed. Maar als ik dan nou met jou verder praat, hè, uh, is er tot nu toe in jouw leven nog helemaal niks gebeurd dat je zegt: ik heb iets niet gedaan omdat ik dacht, nou, dat is gewoon slecht voor het milieu. Los van dat het iets oplevert. Heb je wel eens iets gedaan wat duurder was? Omdat je dacht van, bijvoorbeeld ik eet altijd biologisch vlees. Dat is tot nu toe helaas duurder. Dat gaat echt veranderen. Ik ben met een nieuw programma daarover bezig. Dat komt. Maar dat betaal ik echt meer. Ik kan het ook betalen nu. Dan denk ik, vind je niet erg. Heb jij wel eens iets meer betaald voor het milieu? Nee. Nou, dat, dat zegt wel wat natuurlijk, hè? Nee, ik, ik ben er gewoon heel, heel eerlijk in. Nee. Ja, dat, dat vind ik ook heel fijn dat je dat gewoon eerlijk zegt dus niet zo dat ik naar de winkel ga en denk ik oké okay, dat dat dat dat is beter voor het milieu dus ik, ik ik ik ik ga dat kopen omdat het beter voor het milieu is. nee ik bedoel als je iets iets iets maar maar zeggen lekker vind en dat is duurder en slecht voor het milieu ja. Uh, zou ik dat kopen? Uh, dan, dan, dan met de gedachte van: oké, okay, het is beter voor het milieu. Dus ja, het kopen, dus, ja ik, ik ben, ik ben daar gewoon eerlijk in. Nee, tuurlijk. maar ik merk dat het mij soms ook helpt. Hè? Als ik bij de groentekraam sta op de markt in Zutphen, elke zaterdag, en ik moet kiezen, ze hebben wel twintig soorten appels, dan zeg ik in ieder geval altijd al: ik wil graag een Hollandse appel die niet met een vliegtuig is gekomen. Van Belgische, desnoods een Franse, maar dat is al weer met een vrachtwagen. We hebben genoeg appels in Nederland, waarom zou ik die verder halen? Nou, dan kijkt de groenteboer me een beetje gl, gl, glimlachig aan en dan zegt even nou, ik heb Meele Mooi voor je. En die doet hij dan in een groen, duurzaam verzamelzakje. Zodat we niet allemaal malle tasjes hoeven te gebruiken. En nou, dat zijn twee hele simpele voorbeelden. En het helpt mij om te kiezen uit die enorme overvloed aan, aan al die malle appels. Nou, daar ben ik wel met je eens. Uh, ik zat gisteravond zat ik wel te kijken naar een prachtig programma van... Uh, de, uh, um, jullie collega's van uh, e EO op Nederland 1. Ja. En daar dat, dat, dat werd echt een prachtige documentaire uitgezonden over de Zuidpool. En op een gegeven moment hadden ze ook en, uh, daar een prachtige documentaire over Antarctica. Uh, daar was nog nooit iemand geweest. Blan Frozen blan blan Planet, nu. Ja, ja, ja. ja dat is een groot succes, hè? Ja, en dan heel denk ik bij mezelf, jongens, als of, kijk, uh, wat voor schoonheid daar nog allemaal is, enzovoort, enzovoort. natuurlijk ben je er wel mee bezig. Ja. Maar uh, kijk, op het moment dat ik zometeen die telefoon van neerleg, uh, dan denk ik bij mezelf oké, okay, ik ga lekker naar het bed, en ik luister naar de televisie, en die gaat dan rond de uur vier, gaat die automatisch uit. Ja, en dat, en dat, dat, dat scheelt dan dus. toch weer, bij sommige mensen staat hij gewoon altijd op stand-by. <laughs> ja, dus dat ja, doe je goed. En, en dit helpt ook weer, want nu ga je de volgende keer... dat jij appels koopt, ga je toch stiekem nadenken... ja, misschien kan ik gewoon het een Hollandse appel kopen. maakt het nou uit? Weet je? Ik denk het wel, ja. En we hebben Hollandse wijn tegenwoordig. Nou, Frans, je hoeft niet allemaal wijn uit Chili en Zuid-Amerika. Hoeft niet. En uit nee. Australië. Helemaal niet nodig. Nee, ja, dat klopt. Maar. Tenzij ik, je per se iets wil proeven daarvan, nou, dan mag het natuurlijk best eens een keer. Maar niet omdat je het gewoon allemaal weer niet weet. Dat is gewoon zonde, toch? Ik ben het helemaal met je eens. Nou, we zijn eruit. Dan ga ik je gewoon heel erg bedanken voor het bellen dan voor je spectrum. En ik hoop dat je een beetje lekker zacht stand-by in slaap valt. Zo. Nou, dat is allemaal leuk. Oké, dankjewel, Ron. <laughs> Oké, okay, Wel ja, Welterusten. Meneer Hofman, goeienacht. En uh, vriendelijk goedemorgen, meneer Harm. Ja, wat, wat, wat, wat uh, chic, meneer Harm? Uh, uh, ja. <laughs> uh, ik wou even terugkomen op het gebeurtenissen van het eitje met het uh, gekookte water. Heel goed, ja. Uh, Oké. Okay. Als je gekookte water hebt, dan kun je dat ook in een kopje koffie gooien. Uh, leg eens uit. Uh, en, en, naast mijn eitje, die staat te borrelen, zeg maar. Mm -hmm. Dan haal ik het eitje eruit. En en naast dat uh, gedoe, uh, wat ik bedoel, uh, dat maakt uh, verder toch helemaal niks uit. Maar, nee, wij hadden het toch even over uh, hè, duurzaamheid? Yes, nog steeds, ja, ja. <laughs> nee, ik zit bij dat eitje en dan gooi jij dat water in de koffie. Hoe doe je dat dan? Je hebt ouderwetse filterkoffie, zet je. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, uh, hoe heet die ding? Uh, Oplosgedoe. Uh, oh, oh, dat bestaat natuurlijk ook nog. Ja. Hoe heet dat en, uh, um, en, uh, Ja, en, uh, oploskoffie. En huplak, hé, hey, en klaar. Waar woon jij? in? Welk deel van Nederland? Uh, ja, nou, ik zit nou in Zuid-Limburg. Oh, maar dat, zo, zo klink je niet. Nee, nee, ik ben een Gruninger beste en, en waar ben je in Gruningen geboren dan, mijn jong? <lacht> je bent een stadje of een ommelandertje? In, in Stedem. Hm. Stedem? Nou ja, daar binden ze natuurlijk enorm van de oploskoffie. Mag, mag ma ik jou iets zeggen, arm? Dat mag. De dijken zijn dichtgebleven, nee? Ja. Ja, we hebben het gered, hè, met zijn allen, Ik wist het wel. <laughs> het gaat nu ineens van duurzaam naar waterbeheer. Dat is, uh, <laughs> ja, fascinerend. Maar nou heb ik één vraag aan jou, hè, meneer Hofman. Ja, um, dat mag. Als je nou uh, uh, gewoon eind van de middag trek hebt in een eitje... En dan heb je totaal geen zin in oploskoffie, heb ik meestal niet trouwens. precies hetzelfde, dan staat hij er ook naast, meneer Harm. Oh, dan maar dat is bij jawel, jou als je... Jawel, jawel, jawel. Een eitje, dat betekent per definitie... Oploskoffie. De, dan staat oploskoffietje... De, oh, maar dat is wel lekker, hè? Jawel. En ik heb ook wel eens vaak dat ik van die overkook-eieren heb... van die witte frummels en dat zit dan ook in je oploskoffie. <lacht> Je begrijpt wat ik bedoel hè? Ja. Nou, bijna. Wel, van die, van die, van die overkook eieren. Nee, nee. En heb je witte. Nee, nee, nee, nee. Ja, maar, heb je bruine maar, maar, koffie met dobberende stukjes ei. Ik word er niet zo vrolijk van. Uh, uh, ik wel. Ik vind het een beetje crisis koffie. Uh, nou, is dat zo? Ja, weet je wel. Maar misschien toch met. Moet je proberen toch met een filterzakje. Dan kun je die witte eibolletjes er weer uit. Nee. Ik hou, daar niet van, hè. ik hou daar niet van. Die koffie die wordt ook snel koud en zo. Gewoon lekker, gloeiend het water erop. Klaar, mm -hmm. mooi, klaar. Klaar, mooi. Asfalteren, die boel. Heel goed. Meneer Hofman, ik wens je een uh, verrukkelijke nacht. Hé, hey, waar, waar, waar, waar gaat het om vannacht? Nog steeds over duurzaamheid. Duurzaamheid. Heel goed. Mooi uitgesproken. Ik geloof, ik geloof dit. gaat helemaal goed komen straks. Ik denk het ook. Ik heb, ik heb alleen één wens voor je. Dat je niet om tien over vier vannacht ineens trekt in een eitje. <lacht> nee. Want dan... Nee, uh... nee ik, ik zit aan een rode wijn. Best oh, man. dat is goed. Ja. Slaap maar, lekker. He, nee, nee, morgen is het weer tijd voor een eitje. Heel goed. Tot morgen. Mag ik jou een hele fijne nacht wensen? Dat gaat lukken, denk ik. Jij ook. Doei, doe jong. Dag, mijn jong. Zo, meneer Van der Wal... Goedenacht. Ja, goedenacht. Ik heb een oplossing voor het fileprobleem. Ik, ik, ik, ga, ik ga even bijkomen hoor, want dit, hier zoeken we echt al 30 jaar naar. Dus een oplossing voor het fileprobleem. Ik zit er klaar voor. Ja, ik heb iets uh, bedacht en het is een heel simpele formule... maar ik denk dat het een succesformule weer is. Mensen willen uh, eenmaal heel graag... Uh, ...met loterijen meedoen, omdat ze dan een prijs kunnen winnen. Dus mensen zijn er altijd uit op van... ...nou, ik kan een prijs winnen, dus daarom koop ik een staatslot bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat is mij opgevallen, dat heel uh, hele rij mensen gaan ...om dan op een staatslot kopen of een meedoen. Nou, dan win je nooit iets. Nou, uh, worden er steeds meer tegen aangelegd, heb ik in de krant gelezen... ...door deze regering, omdat mm -hmm. er steeds meer mensen met de auto moeten en haast hebben. Maar... Uh, ik ben erachter gekomen dat ik ben op het idee gekomen doordat je die chipkaart niet meer hebt, omdat je in de bus daarmee moet afstempelen en in de trein, ja. over je chipkaart, uh -huh. dacht ik, als je nou zo'n kaartje krijgt en je moet um, bijvoorbeeld van Amsterdam naar Rotterdam. En je hebt in Rotterdam een afspraak, en dan wil je daarna bijvoorbeeld um, um, naar een andere stad. Ja. En dan ben je naar terug naar huis. Ja. Dan stempel je af met dat kaartje, dat aparte kaartje waar jouw account op staat, mm -hmm. en dat worden de kilometers voor de opgeteld. En bij een aantal kilometers dat je die verhaald hebt, dan krijg je een, een, een, een, een geld, of je krijgt een, uh, je kunt een, een Um, je kunt ergens uh, uh, gratis een bankstel uh, kopen als je dat wilt... wat je normaal niet kan betalen, of je krijgt RMI's, of Een iets bankstel? Anders. Ik denk dat je dus, wat zegt u? Kun je gratis bankstel kopen, wat zeg je nou? Nou, bijvoorbeeld, stel je voor, je wilt een... Ik, nou, ik wil echt een... geen bankstel, hoor. Dat is, dat is het nee, laatste maar, wat ik wil. Je, nee, maar je kunt bijvoorbeeld... Uh, uh, nou, mijn idee was bij 10.000 kilometer of bij 5.000 kilometer, ik heb het nog niet helemaal uitgedacht, mm -hmm. dan krijg je gewoon, dan, kun je, dan krijg je geld. Ja, ja. Maar je ook... zei net, ik onderbreek je heel even, want je zei net zo leuk, mensen willen zo graag aan een loterij meedoen. Nee maar, nee, maar dat was mijn bedoeling niet. Ik had het alleen maar als voorbeeld aangegeven. Oh, maar ik dacht nou dat juist dat je ging zeggen, nee, als je dan nee, in de, de trein zit... Je... Dat, dat het een loketje moet zijn, ja. dat mensen dan... De, ...toch met de trein gaan. Uh -huh. Nou, A, is het zo. Uh, uh, natuurlijk zijn er ook mensen, daar ook nog op komen... ...die de auto uh, uh, uh, niet kunnen missen aan de doktoren... ...of de mensen die echt gezaken snel moeten zijn. Of radiopresentatoren, ja, ja. Daar moet er iets anders voor gevonden worden... ...dat je dan ook een voordeel kunnen krijgen, natuurlijk. Maar dan op een andere manier. Daar moet ik nog over nadenken. Nee, dat snap ik. Delen. Maar nu, nu wil ik je toch nog een keer onderbreken. Want denk nog even na waarom je dan zei loterij. Ik vond het wel een goed idee, namelijk. Het, is, het punt is. Het punt is als, Zou het niet grappig als, als, zijn dat als, je, als het lucratief wordt om uh -huh. met de trein te gaan. en dat je dus bij 5000 kilometer. Uh, noem maar iets. Uh, uh, 500, ik noem maar een voorbeeld, 500 euro krijgt. Ja. in de vorm van een cheque. Snap ik, je maar je het is niet zijn. zo spannend. hè? Terwijl als je zegt. het is niet echt zo spannend. Terwijl nee, wat jij net wel zei. Je, nee, maar nu wil ik even. Oh. Als, je, als je in het openbaar vervoer gaat zitten. en je hebt de, dat je daardoor meedoet aan een loterij. Ho, ho. Nee, dat is, dat is niet mijn idee. Nee, maar dat is mijn idee. idee. Is, nee, nee, maar, en dan geef ik graag eens aan jou. Jij denkt erover na, dus ik denk, als je dan toch nee, het, nadenkt... Nee, mijn idee is dat, dat omdat mensen tegenwoordig steeds minder geld omdat ze een krediet krijgen... Nee, maar dat snap ik al. En dan krijg je gewoon korting. Je krijgt, in jouw geval krijg je eigenlijk gewoon korting. Als je maar lang genoeg reist, dan bouw je een goed op. Nee, als je, als, je, als je een aantal kilometers hebt afgelegd ja. in de trein. Want daar gaat het om, dat mm -hmm. je uit de auto blijft. Snap als ik. je die auto dan niet nodig hebt, dan bespaar je op het milieu. Ja. En, en dan, dan uh, zijn er minder wegen nodig. Het is beter voor, voor jezelf ook. Want je kunt een boek lezen. En uh, Pff, je kunt uh, andere mensen. dingen tegelijk doen. Je ja. ontmoet andere mensen in de trein. Lekker hard bewegen. Lekker ...anders uh, ingedeeld worden, dat er wel een toilet is... ...en dat er een koffiekarretje langskomt en dat je ook... Dat ja, en als er dan geen toilet is, dan ga je in koffiekarretjes worden. dan plassen. Dat moeten we niet hebben. Dus, precies... Nee, maar dat zal ik niet zeggen. Maar dat er natuurlijk wel een toilet is en dat er natuurlijk koffie is en zo. Maar het is, het is natuurlijk wel een, een ontzettend goed systeem. Want ik heb hoor mensen heel veel praten dat ze te, te weinig geld hebben... ...en dat ze niet meer rond kunnen komen. Ja, mag nou, ik iets heel je anders dan... vragen, meneer Van der Bal? Ik, ik weet je voornaam helemaal niet. Mag ik dat ook weten? Waarom wil je dat weten? Of vind ik leuk, want dan kan ik zeggen Henk of... Uh... Nee, uh, hou dit maar bij Van der Wal. Oh, ja. nou, dan moet ik zo zeggen, uh, meneer Van der Wal. Uh, uh, zit u zelf veel in het openbaar vervoer? Ja, ik, uh, ik adoreer de trein, omdat... Uh, met de trein is het zo, uh, je weet, in ieder geval... Uh, uh, dat je dus uh, zelf niet op het verkeer hoeft te letten. Dat is waar. Uh, kijk, het is natuurlijk wel zo dat je natuurlijk ook andere mensen kunt ontmoeten. Heeft uh, u wel eens het een leuk gesprek zo... in de trein, ja? Zeker. Ja, links gaat uh, ik, ik het. Maar ja. het doel is natuurlijk dat ik me bezorgd maak over dat de minister zulz uh, uh, dus uh, opnieuw weer uh, rijstroken gaat aanleggen en dat dat steeds verder moet. Ja, dat, dat moet is ongelooflijk. Uh, dat je eens. dat min hoeft. En heb, ja. heb je de auto niet nodig? Dan, dan moet je dus de trein gebruiken. Maar dat willen mensen helemaal niet, omdat ze nee. haast hebben. Ja. Dus ik denk dat het wel een systeem is dat je naast je op het chipkaartje... ook dat het kaartje krijgt om daarmee uh, punten te halen. Ja. Maar waar het geld dan verdaan dat moet ook nog uitgedacht worden. En het spoorwegen moet erop op zijn. Maar ik denk dat het het eigen Columbus is. Zullen we afspreken dat als je het helemaal uitgedacht hebt... met waar het geld vandaan moet komen, dat je dan weer even terugbelt? Ja, ik denk dat ik weet waar het geld vandaan komt Uit besparing van dat wegen aanleggen. Ja, ik dacht het ook eigenlijk. Je hebt helemaal gelijk. Mag ik je bedanken voor je bijdrage? Ja. Moet ik zeggen, u, meneer Van der Wal, dank u wel. Goedenacht. En ik denk toch stiekem... Ik weet niet of hij het helemaal goed gehoord heeft. Maar dat het toch spannend is. De treinroulette of de treincodeloterij, De treincodeloterij. Dat als je ineens in de winnende trein zit, dat je dan een miljoen wint. Ik zou met de trein gaan, ik weet het niet hoor. Uh, ja, misschien wel. Goeiemorgen, oude rotkop Schuif die spiegel maar opzij Geef het heden maar een rotschop Sluit het boek van ijdelheid Voor de vogeltjes toch fluiten Ze fluiten voor ons allebei. Kan je horen wat ze zingen? Je bent vrij. Van het koket aan de overkant. De kinderen kunnen gaan en staan. Het is de tijd om heel sentimenteel te huis.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 niet dat hij tegen mij zong. Goedemorgen ouwe rotkop van Raymond van het Groenewoud van zijn laatste album. Mooi, ontroerend vind ik dat toch. Even een paar mails. Uh, van Fred van Vliet die zegt, hallo Casa Luna's. Nou dat klopt hem, we zitten met z'n drieën hier. In Den Helder hebben we onze eigen windmolenvereniging. Uh, mooi klassieke naam, de Eendracht. Die hebben ze daar opgericht. Onze windmolen is nu afbetaald en we gaan nu in eerste instantie... 50 van onze leden van stroom voorzien per 1 mei aanstaande. Een nieuw pilotproject voor Nederland. Uit de windmoleninkomsten betalen we ook 62 sets zonnepanelen... waarvan een deel is geplaatst bij leden die hun energieverbruik daarmee kunnen drukken. En ook bij zes maatschappelijke organisaties hebben we zonnepanelen geplaatst... om de energielasten bij hen te verminderen. Verder stimuleren we natuurorganisaties als vogelasiel, Nest op paal meestal, util enzovoort, enzovoort. En we hebben voor de leden ledlampen gekocht. Nou, zijn we zijn goed bezig daar in uh, Den Helder. Nou, gaat nog een tijdje door. En dan zegt hij, thuis heb ik bijna overal schakelaars op de stekkers. En ook, de modem gaat uit als ik hem niet gebruik door middel van een schakelaar. Dat klinkt nog lekker oldschool, jaren negentig een modem. Maar goed dat alles uitgezet wordt, Fred van Vliet. Dankjewel. En dan hebben we nog een mail van Corinne Sloot. Die zegt, beste Harm, tien jaar geleden woonde ik in een koud huis. Ik kreeg toen van mijn moeder een ouderwetse warm waterkruik. Wat een uitkomst. Want als je zelf warm bent, hoef je de omgeving niet op te stoken. Het staat er ongeveer. Nu woon ik in een goed geïsoleerde flat en is het stuk comfortabeler. Maar nog steeds doet de kruik zijn dienst. Vorige winter heeft de verwarming wel geteld vijf keer aangestaan. Groet Corinne. Ja, mooi is dat, hè? Ik, ik wil gewoon altijd een koude slaapkamer... en dan doe ik ook lekker even gewoon een klein klassiek kruikje... en misschien voortaan met warm eierwater erin. Dat zou kunnen. Van uh, Tigo Boender krijgen we het volgende. Hoi Harm, ik denk dat die tipping point, waar we het net over hadden... pas komt als eerlijk en verantwoord zijn winstgevender wordt... dan niet verstandig zijn. Het afschuiven op de burgers is flauw en het levert nooit heel veel op... Pas als de economie niet meer schreeuwt om overconsumptie en massaproductie... is echte duurzaamheid mogelijk. Ja, ik denk dat hij gelijk heeft. En dan schrijft hij tot slot... En dat begint bij de overheid die oneerlijke en onduurzame voordelen... maar niet wil opheffen. En dan heel mooi sluit hij af met... Denk ik zo. Dat heb je mooi gedacht. Ik denk dat het dat zit er natuurlijk wel in. Hè? Alles maar meer en meer en meer en groeien en groeien. Ja, en dan kom je tegen de, tegen de grenzen aan... Oh, en dan schrijft Tigo, want die dacht, die, die dacht dat zo... en toen dacht hij ineens, ik wil nog wat zeggen. Ik zal nog een voorbeeldje geven, Harm, schrijft hij. Als de overheid de ongezonde suiker- of varkensindustrie... niet meer bevoordeelt... kan er veel meer ecologisch verantwoorde worden, worden geboerd. Dat is pas duurzaam en een fatsoenlijk voorbeeld voor de burgers. Fijne nacht, Gozer. En dan heb ik voor jou goed nieuws, Tigo? Want er is een nieuw uh, duurzaam zoetstofplantje uit Uruguay en Paraguay in China. En dat komt binnenkort op de markt. Dat is een natuurlijke zoetstof. Dus uh, einde suiker en nare diabetes 2 en zo. Goed, hè? En WA Schippers die schrijft... Uh, mevrouw Schippers. Goeienacht, Harm. Prima onderwerp vannacht. Al vanaf mijn vroege jeugd... Ik ben nu bijna 69... Ben ik gedresseerd, met grote letters... om nergens waar ik niet ben licht te laten branden. Dat heb ik ook, dat klopt. Destijds natuurlijk niet voor het milieu... want daar had niemand toen een flauwe nul van... maar voor de kosten... Echter, dit heb ik nooit afgeleerd en dat doe ik nog steeds. Intussen heb ik groene stroom, of grijs. Zoveel mogelijk spaarlampen, daar waar de gewone lampen het begeven hebben. En het vervelende is dat ik ook duurzaam aan mijn interieur gehecht ben... wat inhoudt dat niet al mijn armaturen geschikt zijn voor spaar- en ledlampen. Ja, dat klopt, mevrouw Schippers, dat heb ik thuis ook. Probeer het wel te doen, trouwens. Ondanks schrijft ze dan vervolgens dat ik 43 jaar... bij een grote reisorganisatie heb gewerkt, maak ik nooit vliegreizen. De privébehoefte daaraan ontgaat mij al bij even, na even zoveel jaren. Bij, bijna even zoveel jaren. Wat betreft warmte in huis ben ik ook zo zuinig mogelijk. Maar ik weiger toch in de winter bij 16 of 17 graden te gaan zitten rillen. Aangezien ik in mijn laatste jaren wel prettig wil doorbrengen. Met vriendelijke groet. Maar mevrouw Schippers, u bent 69. U kunt wel 104 worden. Dus uh, dat wordt nog een dure energierekening. Maar een mooie mail, dank u wel. En we gaan naar uh, Ed. Ed, nacht. Hoe staat het bij jou met de duurzame energie? Nou, weet je wat ik vind? Nou? Nou, bijvoorbeeld, ik heb een telefoon waar ik nu mee praat. Mm -hmm. En daar zit dan die zit in de stroom, in de in, in stopcontact. Want je kunt geen andere krijgen. Ja, dus... die heb je wel. Maar die, dat is dan zo'n conservenblik met zo'n touwtje... en dan ja. aan de andere kant weer zo'n conservenblik. <laughs> dat... Ja, maar je snap je, je mm -hmm. komt er niet onderuit. En de televisies, hebben ze mensen mij verteld... die, die, die, die platschermtelevisie, die kun je in principe niet meer afzetten. Daar zit geen... Uh, Nee, en die op. een van die twee, ik weet nooit of het de plasma of, de, ja. of die anders, maar één van twee, dat zijn echt stroomvreters. Dus, ja. En dan iedereen, ik niet hier, maar dat is geen excuus, heeft een computer tegenwoordig, die hadden we voor twee, dertig jaar terug ook niet allemaal. Nee. Dus, dus wat je ook doet, je, je kunt soms geen kant op. Nee, maar je hebt wel, wel bijvoorbeeld weer wasmachines en ja. vaatwassers en andere ja. troep, dus, die zijn echt zoveel zo zuiniger geworden. Ja, ik ben, ik ben een waterverbruiker, een spitspijp, als ik dat moet zeggen. Nou, en dat vind ik ook weer dom. Misschien heb je het ook gehoord. Het water gaat omlaag, de prijs. Hè? Ja. Waarom nou? Ja, omdat het BTW. Had dat die prijs zo hoog? We zijn er nou aan gewend. Ja, dat is waar. En dan kan je zeggen: dan kan je, als het dan goedkoper wordt, kan je dat geld weer gebruiken om ja. andere dingen mee te ja. Maar ja, aan de andere kant, een klein voordeeltje voor de, voor de consument is ook niet erg. We zullen, we zullen uiteindelijk toe moeten dat, dat we beter weten wat we doen. Hè? Want bijvoorbeeld op de Universiteit Twente hebben ze een water footprint. Dus niet alleen een ja. CO2 footprint, maar ook een water footprint. Als je toch weet dat, geloof ik, voor één cartoon-t-shirt moet zo, zoveel 100 liter water. Ja. Voor één auto duizend. ...zunnen en duizend liter water. Nou, we hebben geen idee. We hebben geen idee. Dat verandert natuurlijk langzaam. Die vliegtuigtoestanden, zo begrijp ik ook wel. Maar ja, ik zou het ook wel jammer vinden als iedereen dus niet meer op vakantie zou kunnen gaan. Nee, maar je kan toch ook... Ik zeg altijd, maak een verschil tussen reizen en op vakantie gaan. Hè? Je kan op vakantie, kan je ook veel dichter bij huis. Heb je net zoveel lol, ook een zwembad, niks aan de hand. En maak je een keer echt bewust een reis... Nou, dan ga je eens wat verder en dan kijk je eens wat in de wereld rond. Maar dat is wat anders dan dat je voor, voor een lang weekend naar New York vliegt. Dat doen mensen. Ja, of voor, ja. naar Mexico voor een week waar je dat precies hetzelfde zand ligt concor. als in Frankrijk. Ja. Dus uh, ja, maar dat, dat gaat waarschijnlijk best wel veranderen. Dat mensen ja, dat veel bewuster worden. Omdat ja. het ook leuk is om, om, om mooi te leven. Is ook leuk. Ja, en dat, dat, ik vond het ook wel een leuk idee van die man. Die vertelde straks dat hij dus in het donker uh, ging wassen. Ja, ging douchen ook, hè? Dat doe ik ook. Nou, ja, echt? Ik ben blind. <laughs> Ja, zuinig, dus, ik, ik, ik, ik, ik, ik zit elke dag met dat probleem. Ja, maar jij bent gewoon hartstikke zuinig, want je hebt geen lampen nodig. Nee, ik ben niet alleen thuis. Ik heb ook hier nog mensen om me heen lopen. Heel mooi. die gebruiken alles. Dankjewel Edward. we zijn bijna door de tijd en ik ga nog heel even naar meneer Hoekstra. Goedenacht. hè. Dag. Goedendag meneer Hoekstra. Ja, nacht. Ja. Even kijken, we hebben heel weinig. Als je me niet onderbreekt, dan ben ik zomaar klaar. Ben ik heel slecht in, maar doe een poging. Oké. Okay, uh, de, uh, de conventionele energieproducenten. Uh, zoals Shell en al wat spul. Mm -hmm. Die werken de alternatieve energie tegen. Mm -hmm. Dat is één. Even kijken hoor. Spaarlampen. En vooral die uit China. kan je beter niet gebruiken. Want ze zijn vreselijk vervuilend door de kwik. Ja, dus dat klopt. Ik, ik vat je even samen. Ik onderbreek je niet. Uh, Kwikspaarlampen. Dat is niet best. Nee. Ga door duidelijk een lijstje. Punt drie. Dan kan je beter, wachten, uh, kan je beter uh, even wachten tot het L dat, dat betaald wordt. wordt. Mm -hmm. Houtkachel, ik vind het vreselijk. En uh, wil je nog meer weten van dat soort spel, dan kan je het beste lid worden van Milieudefensie. En als je, dan hoef je maar weinig meer te betalen en dan uh, krijg je een blad erbij. Ja, een goede club Milieudefensie. Juist, Ja. ja. Mm -hmm. En dan heb je ook nog, uh, dat is uh, een low tech magazine. En dat is in België. Dat is WWW, low tech Magazine. En wordt het nog steeds gedrukt? Een B. Ja, dat vermoed ik wel. Ja, dat is dan weer een beetje jammer, hè? Dat is weer old school, op papier, bomen omzagen, gedoe, gedoe, gedoe. Maar dat zal ook wel weer veranderen. Dus, uh, en en wat, ja, maar, wat doet u ja, zelf om ja, te besparen, die, meneer Hoester? De gelde Hoekstra? man heeft ook stukjes in het blad van Milieudefensie. Oké, okay. wat doet u zelf om te besparen? Uh, nou, dat is ook meer noodgedwongen. Ik, uh, ik betaal 13 euro aan Green charge per maand ja. en ik heb, maar, ik heb maar één lamp, ik heb maar één woning, ik ben maar alleen, ik heb geen televisie, ik heb uh, een radio en een, een platenspeler en een wasmachine en een koelkast en meer heb ik niet. Nou, lijkt me heel overzichtelijk. Jawel, maar als je gezin hebt, en, en, ja, ja. dan is het veel is anders van. natuurlijk. Dat is ook absoluut zo, ja. Wat is de laatste ja. plaat die u gedraaid heeft? Moet even kijken. Wat ligt erop nog? klassiek, Mendelssohn, Bartaldi en Broeg. Oh, en welk stukje van Mendelssohn? Ja, dat weet ik zo gewoon niet. Oh, dacht ik dat... dat weet ik zo gewoon niet. Dat hij er nog op lag, maar ik denk, nou, wat mooi. Nou, ja, heerlijk. Ik zou zeggen, ik wens u een... Ik heb nog een paar punten. Ja, maar ik heb nog tien seconden, hoor, want dan ga ik afsluiten. Even kijken, uit die naoorlogse woningbouw, daar valt heel veel in energie in te halen. Ja, Dankjewel. Dat kan nog... Dankjewel. Ja, dan Slap okay. lekker. Ik ga namelijk nou even Frank Dumorsje een vraag stellen, want die zit hier morgen met Paul de Krom van Sociale Zaken. En ik uh, ga hem even wat vragen. Dit is de voicemail van Casa Luna. Dag Frank. Zou jij aan de staatssecretaris want dat is die, willen vragen wat hij als bewindspersoon in deze tijden van bezuiniging en van krimp en van werkloosheid en van verschraling concreet doet aan het menselijk houden van de samenleving? dat het niet ieder voor zich wordt en alleen maar het recht van de sterkste. Vind je het geen prachtige NCRV-vraag voor een VVD'er? Ik wel. Ik wens je een hele mooie uitzending. Het was weer uh, fijn om hier te zijn. Ik vond de reacties ook uh, overweldigend... op zo'n toch wel moeilijke persoonlijke vraag... van hoe duurzaam bent u eigenlijk. Ik zou zeggen tot over twee weken. En hierna klinkt de nacht anders bij de VARA. En uh, als u helemaal niks meer hoort, dan zou ik uh, zeggen... slaap lekker.